De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is het afgelopen jaar fors gestegen. Het komt niet alleen doordat mensen meer uitstoten. Het lijkt er sterk op dat de oceanen en vooral bossen minder koolstofdioxide opnemen. En volgens wetenschappers is dat zeer zorgwekkend. Door stijgende temperaturen, droogte en bosbranden hebben bossen het zwaarder. En kunnen ze minder CO2 opnemen. En ook het oceaanwater warmt langzaam op. En dat neemt ook minder CO2 op. De metingen worden nog onderzocht.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 Naast de bombardementen komt er al 75 dagen geen enkele noodhulp de Gazastrook in... door de Israëlische blokkade. VN-mensenrechtenchef Volker Turk veroordeelt het Israëlisch geweld... en zegt dat de werkwijze neerkomt op etnische zuivering. Het weer op veel plaatsen zon, ook is er wat bewolking. Het is 18 tot 21 graden. Morgen is het ook zon, een enkele bui, en dan wordt het een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Het is even na twee uur. Zandvoort, een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. De studio Tolweg Tina. En daar zie ik tegenover mij zitten Dolly Tempierik. Nee, ja, dat Hallo. Nog, heb je bekend. Wat, ja, wat wat goed, goed hè? Ja. Ja. En dat zonder bril. Nou, <laughs> Ongelooflijk. Ja. Heb je vast nou, je lens in ja, Nou, jij, jij verraadt het weer. Zeg maar. ja, ja. Nou, ja, ja, we hebben weer een, een, ja, een behoorlijke drukke week uh, achter de rug. Maar wel met uh, redelijk weer, hè? zo, uh, zo hier en ja, daar. Ja, ik denk dat we op zich niet mogen klagen. Ik bedoel, het was ook wel erg warm op een gegeven moment. En als dat te lang gaat duren, is het ook niet prettig meer. Maar ja... Het is, uh, het, het is niet leuk, maar we moeten wel een beetje regen gaan krijgen, hè? Want alles wordt weer helemaal uh, geel. Het gras wordt weer geel en stroachtig. Dat en, is uh, echt niet leuk. Nee, dat gaat gaat ja, ook niet goed, hè? Dat gaat helemaal niet goed. Maar dat zal je zien. Want dat hebben we wel eens vaker gehad. Maand mei prachtig weer. En dan was het in juni en juli een en al regen. Nee. Regen. Ja, de waren nee, we weer. Nee, ja. ja, ik ben er bang voor. Oh, nou ja. Ik ben de bang voor. Vandaag hebben we een graadje of 15 uh, in Zandvoort. Dus best wel lekker weer. Zonnetje. Erbij. Zeker, vandaag dus, is prima. kom naar Zandvoort toe en uh, geniet van het uh, mooie weer. Neem wel een DAB radio mee, dan kan je lekker uh, ondertussen ook luisteren. Ja. ja. Ja. Ik had er vroeger een, maar ik begreep niet wat ik ermee moest. Dus ik heb oh, hem kijk. verkocht op de rommelmarkt. Ja, wat heb je er nog voor uh, gekregen, als ik vragen mag? Dat durf ik niet te zeggen. Dan ga jij zeggen, je bent niet goed in je hoofd. Vijf euro of zo? Nee, vijftien. Oh, nou. Oh, nou, Redelijk? Dat is wel redelijk. Ligt eraan welk type, maar. Uh... Philips. Ja, oh ja, dat zijn duur altijd. Ja, ik had hem toen gekregen bij, uh, bij het afscheid. Uh, ik, ik deed ook uh, uh, reportagewerk voor de NCRV destijds, één keer in de maand. Een uh, verslag vanuit uh, Zandvoort. Maar dat programma hield op met die rubriek. En toen kreeg ik als dank kreeg ik die radio opgestuurd. Maar ja, toen dacht dus je: wat moet ik daarmee? Ik wist helemaal niet wat DAB was, joh. Als ik dat had geweten, had ik hem natuurlijk bewaard. Nou ja, voor de luisteraars: digitale radio. Ook daar kan je ZFM ontvangen. Ja, nou, dan hoor je veel mooier, geloof ik. Hè? Veel mooier. Ja. Veel mooier. Dus uh, lekker DAB. Plus, een uh, radio aanschaffen vanaf drie, vier tientjes kan je ze op internet oh ja. vinden. Dus, uh, ja. Gewoon aanschaffen en dan uh, luister je digitaal naar ZFM met uh, Zandvoort op zaterdag vanmiddag weer. Ja. En wat gaan we allemaal doen, uh, Dolly? Jeetje, ja, nou ja, uh, we, we volgen in principe het, het gewone programma zoals we gewoonlijk hebben. Hè? Dus uh, kwart over twee doen we even uh, Zandvoort nieuws in het kort. Uh, rond half drie dan uh, ga ik u uh, vertellen wat Rico Schreuder allemaal gezien heeft... wat ons met het weertype te wachten staat... Dan gaan we rond de klok van, nou ja, het zal ergens zijn tussen half drie en kwart voor drie. Ik zijn tien over half drie. Gaan we contact zoeken met Piet Pijpers, want die is weer aanwezig bij een voetbalwedstrijd. Vandaag uh, van... uh, in Haarlem tegen Edo. Nou, dus dan hoeft hij gelukkig niet zo ver. En hij gaat ons daarvoor op de hoogte houden. Want dat willen we natuurlijk weten, wat de jongens daar allemaal aan het presteren zijn. Nou, dan zit eigenlijk uh, met nog wat muziek tussendoor door uh, Rob uitgekozen het uurtje er alweer op. Nou ja, en, dus en dan zijn we daarna weer, uh, en dan vertellen we het wel weer, toch? Oh, ja, ook goed. Ja, ook goed. Ja? Ja, oké. Okay. Oh, je wil een plaatje draaien, Ja, zeker. Ja, ja. Hij staat te polen. Ja, ja, ja, uh, ja, ja, ja, nee, want we morgen ja. hebben een hele spannende voetbalwedstrijd, uh, Dolly. Ja de, ja, ja, de grote finale met ja. een één-punt verschil tussen Ajax en PSV. Ja. Ajax stond negen punten voor op PSV. De laatste wedstrijden ging het niet meer goed. Hebben uh, ze het helemaal verspeeld? Met hè? de Amsterdammers hebben ze het helemaal ja. verspeeld. Maar uh, laten we hopen dat ze daar alsnog goed uit gaan komen in ieder geval voor de Amsterdammers. En uh, morgen dus uh, voetbal uh, moeten ze dus winnen en uh, PSV moet volgens mij verliezen. Nou, ik denk dat heel wat mensen morgen weer op het puntje van hun stoel zitten en er worden weer heel wat nagels afgekloven. Die zeker weten. Zowel in Amsterdam als in Eindhoven. Ja, heel, heel erg belangrijk. Nou, allebei heel veel succes. Uh, ja, we gaan wel een uh, plaatje draaien even voor de Amsterdammers, omdat we daar vlakbij zitten. De single van uh, Bob Marley. Dat wordt heel erg belangrijk. Bob Marley in de Belis, En Three Little Birds. Zo dadelijk ga je het Samfuss nieuws in het kort weer krijgen met Dolly Tempierik. Ook deze week is er weer behoorlijk wat gebeurd. En staat er ook nog heel wat te gebeuren. We houden het allemaal voor je in de gaten. Uiteraard bij je eigen lokale radio's, ZFM. Al 35 jaar, hè? niet alleen radio trouwens, maar ook tv... Kanaal 40, dan kan je meeluisteren als je op SIGO zit. En anders naar de 1367 volgens mij van KPN. Ook daar kan je ZFM ontvangen op de televisie. Met uiteraard ook de laatste nieuwsberichten daarop. Lekkere muziek op de radio nu van Narada Michael Walden. ...uit de jaren tachtig. Narada Michael Walden en de Divine Emotions. Dat allemaal op de zaterdagmiddag bij ZFM. Het is 16 over 2 uur. En uh, ja, als je bij de Sofiaweg uh, in de buurt bent... ...dan uh, kan je de tijd ook uh, goed in de gaten houden, Dolly. <laughs> nou, ja, nou ja... Nog hij, niet, hè? Nog nou, niet. Nee, nog niet. Want hij, hij, hij loopt nog hopeloos achter. Oh, ja. en, en de vraag was natuurlijk ook... Uh, ja, vroeger stond hij bij de horlogerie Waning... He, daar kon je allemaal je klokje laten maken. En die verkocht ook van die wandklokken en zo. En nu uh, staat de straatklok. Uh, die staat er nog. En eigenlijk was het plan om die weg te laten halen. Totdat er protesten kwamen van de zandvoortes. Die daar echt op tegen waren die vinden dat, uh, dat die klok bij Zandvoort hoort... en dat het een herinnering is aan de horlogerie Waning... die daar altijd gestaan heeft. Zeker. Uh, er zijn uh, 694 inwoners geweest... die de moeite hebben gedaan om uh, daarover hun stem uit te brengen. En daarvan stemden 514 voor... en 180 mensen stemden tegen. Dat houdt in dat uh, de, de mensen die voor waren... met een meerderheid van 74 procent... Ja, uh, hun gelijk hebben gekregen. De klok gaat gerepareerd worden en die blijft staan. Um, er was een, een gerucht dat het uh, 10.000 euro zou gaan kosten. Nou ja, goed, even afwachten maar uh, hoe dat gaat. Maar, ja. ja, misschien een nulletje te veel. Hè? Dat heb ik ook al gelezen op uh, internet. Ja, zoiets. Ja, zoiets. Ja, ja, ja, dan weet je wel weer hoe laat het is. Hè? Ja, precies. Ja, zeker ja, zeker ja. weten. Ja. Nou ja, we wachten nou ja, dus gewoon dat. af. Maar ja. in ieder geval uh, gaat hij gerepareerd worden en uh, krijgt hij ook een eigen mooie stroomvoorziening. Dus uh, ja, de klok uh, dat blijft dat. gelukkig op de Sofiaweg hier in Zandvoort. Ja, zo is dat. En um, ja, wat, wat uh, ook gebeurd is, wat, dat was gisteren, dat was natuurlijk helemaal niet fraai. Hè? Uh, de bewoners van het flat aan de Lorenstraat in de Zandvoortse wijk Nieuw-Noord... die werden gisteren opgeschrikt doordat ze het flatgebouw niet meer in of uit konden... De flat werd hermetisch afgesloten nadat er asbest was gevonden in een plafondplaat in de hal. En de bewoners kunnen wel inmiddels het gebouw weer gewoon betreden. Maar de lift in het gebouw mag voorlopig niet gebruikt worden. Want in de put is ook asbest aangetroffen. En uh, ja, er was in die centrale hal op de begane grond een, een kapotte plafondplaat gevonden. En, en daar zat dus dat asbest in. En uh, ja, daarom zijn dus de hal, de lift en de toegang tot de galerijen afgesloten. En uh, toen, toen alle verdiepingen waren gecontroleerd... dat is men meteen gaan doen... mochten de bewoners de flat weer betreden. En dat was gisteravond rond de klok van 7 uur. Ze hadden verwacht 10 uur. Maar het is 7 uur geworden. Maar de plek moet eerst wel goed schoongemaakt worden. En in die tussentijd kunnen bewoners de lift en de trap... van de naastgelegen flat gebruiken. En er is ook een noodtrap uh, geplaatst... Alles wat daar geplaatst wordt is nood volgens mij. Wat een gedoe. Ja, er staan ja. ook die pilaren hè? om uh, de balkons... Uh, het is verschrikkelijk. Te al die stempels. Nou, om uh, Het hele gebouw. Want ze staan ook onder de gebouwen. Echt, echt, ik denk dat die gebouwen echt op instorten staan. Als je bewoners hoort... Uh, hoe, hoe, in hoe slechte staat die appartementen zijn. En wat er allemaal aan mankeert. Ik kan me best wel voorstellen... dat ze daar al, al tijden over klagen... Uh, ja, nou ja, de, dus die betonrot, daar zitten ze al mee. Het is doodeng. Ze mogen eigenlijk niet op hun balkon zitten. En uh, uh, ja, onderhand wordt wel de huur weer verhoogd. Ja. En uh, sommige bewoners zijn dat zat. En die zijn op zoek naar andere woningen in het dorp. Maar ja, dan moet je maar net aan de beurt zijn. Want zoveel woningen zijn er niet. Nee, helemaal maar, niet. Dus dat wordt een heel groot probleem. Uh, ja, onderhand is Mirko Gerrits uh, zich daar wel uh, op gaan werpen. Op dat probleem. Die heeft uh, eergisteren, heel toevallig eergisteren... ...heeft hij bij alle bewoners van de flats heeft hij pamfletten in de uh, bus gedaan... ...met het verzoek om de klachten allemaal bij hem door te geven. En uh, dan gaat hij ermee aan de slag. En Mirko is uh, van C uh, hè? Zandvoort, Zandvoort echt één. Ja, fantastische ja. gozer. En ik hoop echt dat hij wat gaat voorbereiken voor die mensen. Want eigenlijk zouden die uh, dingen plat moeten. We houden het in de gaten. Dankjewel, ja. Dolly, weer voor het nieuws. We begonnen dus met de klok. Nou ja, hier is ook een plaatje over een klok. Hè? Ja, oh ja, dan TikTok. Hoor je hem dan? TikTok, ja, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok. Daar is gaat er... hij aan, hè? Met de Double ja. Vision en Klok on the Wall. Nou, is weer tijd. Klok op de straat. In de Sofiaweg. Dat is heel mooi. <laughs> Radio, de klok aan de Sofiaweg dikt gewoon lekker door. En uh, dat is uh, goed nieuws. Met uh, ruim 70% van uh, de stemmen hebben ze besloten om toch uh, de klok uh, weer uh, te repareren en een uh, kans te geven. Wil je trouwens op de hoogte zijn van uh, de nieuwtjes uit Zandvoort? Download dan de zfn app en dan uh, blijf je altijd op de hoogte. En hoor je uiteraard het geluid van Zandvoort. 24 uur per dag, uh, Dolly. Als je dadelijk het ja. weerbericht hebt, ik hoop dat je goed uh, weer uh, gaat brengen. Ik ga er eens op uh, zoeken, ja. eens kijken wat er allemaal gebeurt. geschreven wordt. Ga je best even doen. Uh. Ja, Volgens mij valt het reuze mee hoor. Oh, gelukkig, ja. gelukkig. Vanavond is trouwens het uh, Songfestival, hè? de krande finale. Ja, ja. Ja, wat ja, spannend ja. natuurlijk voor onze eigen cloud en uh, celapie. Ik ben ja. heel benieuwd of je in de top 10 uh, gaat eindigen binnen. Dat uh, gaat hem waarschijnlijk uh, niet worden hoor. Daar moeten we in blijven geloven. Ja, hij okay, je hebt hij heeft gewoon een goed liedje. Zeker wel. Hij heeft een mooie act. En hij heeft zo'n fijne uitstraling die jongen. Ja dat maar, is waar. Ja dus hij heeft natuurlijk wel enorme concurrentie van een paar artiesten. Ja. ja. Nou ja één nummer wat uh, enorm opgevallen is. En uh, wat ook al heel veel op de radio gedraaid wordt. Dat is uh, dat uh, Zweedse nummer. Zweeds-Fins ja, nummer. Ja. dat is een ja, Dat Finse nee, meisje bedoel je. Ja, het heet Kai, heet het, de groep. Uh, en uh, ja, het, is een, het is een Zweedse minderheid in uh, Finland. En ze komen uit voor Zweden dan. Okay. En dat doen ze met uh, de plaat Barabada Bastu. Oké. Okay. Nou ja, je oh, denkt, dat ben uh, ik even in de war. Wa waar hebben we niet het mee. over? Nou, dat is uh, deze plaat. Uh, oh. Daar gaan ze dus uh, vanavond mee proberen. Bada bada, bastu! Krok nu is nu är det Albe tjimber verschwinde straks. Besta bootiefel kruppen scheel. Vierde dekker in treppaneel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ons rechtvaardigheid! wel zeker. Het klinkt uh, gewoon vrolijk, hè? deze single van uh, ja, de Zweedse formatie Kai en uh, Barabada Bastu. Ja, leuk nummer. Ja, leuk nummer. nummer Weet drie. je welke, welke ik zo leuk vind? Nou? Die van uh, Estland. Oh, oké. Okay. Uh, van die cappuccino. Uh... Ja, de cappuccino. Oh. Ja, de, de, dit is ook zo'n rare plaats, want uh, ja, ja. De, deze is een ode aan de sauna. Ook weer uh, zo Ja, jij ja, uh, staat ook met dat handdoekje om zich heen. Hè? Ja, precies. Ja, ja. Dat is hem. Ja, ja, ja. ja. Nou, nou ja, we gaan het vanavond nou, ja, allemaal mee Nou onze de twaalfde vanavond. De twaalfde, dat is twaalfde een mooie plek. plek. Ja, tenminste dat hij gaat zingen. Ja, ja, ja. Niet dat hij gekozen wordt. Nee, veel hoger. Maar weet je dat er al heel veel winnaars zijn die uh, op uh, plek twaalf starten op uh, zaterdagavond. En die het uiteindelijk wonnen. Dat is echt waar. In de, je bedoelt in de loop van de geschiedenis? In de loop de, van de geschiedenis. Dat ze op twaalf uh, aan de beurt de waren. Aan de en, dan, uh, en, dan en dan uiteindelijk winnen. Dus uh, ja, dat zijn goede voorstekenen. Dat is goed. Nou, wou ik net het Zeker weten. We gaan naar het weer, Dolly. Oh, oh. Ja, wacht even, dit is niet goed. <laughs> oh, hè? Huh? Huh, wat gebeurt er? Ja, nou, dat klopt helemaal niet. Maar goed, ja. uh, we gaan naar het weer toe. Wel ja, ja, wel, ja, het ja. zonder jing. Zonder, zonder, zonder zin, zin, zin, zin, het ja. Maakt niet ja. uit. Hier volgt dan de weersverwachting. Zo kunnen we eigen... Hier volgt dan de weersverwachting. Uh, aangeboden door Rico Schreuder. En hij vertelt ons dat het vandaag zonnig is. Maar later in de middag komen er enkele stapelwolken tot ontwikkeling. Het blijft droog en het wordt 17 graden aan zee en 20 graden landinwaarts. De wind waait uit het noordwesten en is matig, maar aan de kust vrij krachtig. De komende dagen zijn er perioden met zon en blijft het droog. De temperatuur loopt in de middag op naar 18 tot 20 graden aan zee... en naar 19 tot 22 graden landwindmaarts. Nou, ik heb een muziekje gevonden, gevonden, trouwens. Ja, oh, ik hoorde hem, ik hoorde oh, hem. Ja, het, hè? ja, ja, maar ik denk ik ga gewoon door alsof mijn neus bloedt. Zeker, het gaat ja. wel lekker door. <laughs> Vooral doorgaan. Vooral doorgaan. Nou, ik heb nog één zinnetje. Pas richting het eind van de week is er een, to oh, een toenemende kans op buien. Nee hè. Ja hoor. Nou ja, ja, lekker weer Rico's De klaar hangen. Daar zitten we niet op te wachten. Ja, nou ja. Nou ja, voor de plantjes wel hè. Ja, ja natuurlijk. Zeker ja, gras, weten. We hebben toch een beetje vocht nodig. We hebben weer nou, een nou, beetje groener gras. Ja. U kunt dit uh, weerbericht, deze weersverwachting, teruglezen op Regio Weer. Wordpress.com En uiteraard ook op de ZFM-app. Uh, word je op de hoogte gehouden van het dus weer uit Zandvoort en de regio. Dat was het weer. Zie het Zandvoort. Nou, net uh, Zweden gehad met zo'n so festival. Dan komt hij aan. hè. onze eigen clouds. Sela she sang to me.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 La mélodie, la mélodie, C'est comme si, c'est comme ça. C'est en et en bas, et tout ça pétasse down and around et devant. Quel sera, oui, sera, me voici, me voilà chanter. Un, deux, trois, c'est Ja, En je and around, and around. Sera, oui sera. Oh, radio in het zone? Dit is de Zandvoort. Zandvoort. Het was nog eens een mooie tijd dat uh, deze plaat van hier was. De Mary Jane Girls hoor je. Met uh, In My House. Nou, wie niet in zijn huis is, uh, dat is uh, Piet Pijper. Want die staat uh, op het uh, voetbalveld uh, in Haarlem. Goedemiddag, uh, Piet. Goedemiddag. Ja, dat is alweer een tijdje geleden, Piet. Maar uh, welkom ja. uh, weer op de radio. Zo is dat. Zo ik is denk het. Dat je bent. Ja, ja en... mooie tijd gehad, uh, neem ik aan. Lekker uh, even er tussenuit. Even tussenuit in de zon en uh, op het terrasse en in de restaurants. Uitgerust. En weer, Kijk. Wat we nog kunnen doen. Hè. Kijk, helemaal goed. Nou ja, en, vandaag de voetbalwedstrijd. Edo. Ja, ja, ja. Edo. Ja. En, en die is vijf minuten geleden begonnen, zes minuten geleden. En de stand is 1-0 voor Zandvoort. Kijk, een wow, een mooi. Mooi. Een scrimmage voor de goal bij Edo na nou, goed doorzetten van Dani Bakker. Die heel fanatiek en fel voetbalt. En uh, ik denk dat Menno Ikenburg de man was die hem uiteindelijk het laatste tikje gaf. Dus 1-0 voor. Uh, nou, het is natuurlijk heel belangrijk vandaag deze wedstrijd. Het is zo dat uh, Sandport heeft natuurlijk uh, tijdens mijn aanwezigheid uh, twee keer gewonnen. Twee keer verdiend gewonnen ook, na veel strijd. En zo dus de wisseling van de trainer heeft toch uh, gezorgd dat we nu uh, iets anders in het veld zijn. Ook we zijn met fietsen en uh, wat meer getraind. En, uh, dus we zijn inmiddels op een plek uh, bijna veilig, maar niet helemaal veilig. Het is zo dat uh, als we vandaag winnen, zijn we wel veilig. En als we denk ik, zou ook met één puntje halen ook nog wel kunnen. Een beetje afhankelijk van EVC. Dus daar staan we twee punten op voor met uh, na vandaag nog één wedstrijd te gaan. Dus het is best wel spannend en dat dit gaat dan om eventueel een, uh, in de nacompetitie. ...voor degradatie, dus dat moeten we eigenlijk zien te voorkomen. En gelet op het spel wat we de laatste weken hebben gedaan... ...en in ieder geval wat ik gehoord heb, moest het gedaan hebben. Moet dat, uh, moet dat vandaag ook kunnen en uh, Edo heeft niet zoveel moeten winnen of te verliezen, dus. Maar misschien, uh, dat we, als we hier de punten pakken... Het is ...heel erg afhankelijk van EVC die speelt tegen HCC uit Den Helder vandaag. Dus als ik straks wat meer weet, kan ik ook daar wat informatie over geven... En uh, volgende week is nog de wedstrijd tegen Purmerin. Als de corner van Die gaat voor... corner van Die gaat voor de doel van Edelmans. En Edel neemt dat bal in de aanval over. Een lange bal. Oeh, die gaat heel hard. Uh, uh, Rico van de Burg zit ertussen. En die krijgen een corner tegen. Het is overigens zo. Vandaag missen we twee spelers door Schorsingen. Silvio Goeiebassi is er niet. En, uh, ook uh, Jesse de Haan is vandaag, naar aanleiding van gele kaarten vorige week, zijn ze geschorst, die twee. Dus die missen we vandaag. En terug is er weer een Nijtso zie ik staan. Nijtso Berg is er. Koen Machiel is gelukkig. Corner, die gaat achter. Dus die corner is ook voorbij. We zitten inmiddels in de tiende minuut, 1-0 voor. Ik denk dat ik wel even de informatie voor dit moment uh, verstrekt heb. En uh, als er wat spannend is, dan uh, kom ik graag bij jullie terug snel. En... Uh, nou goed, zo, zo even voor dit moment hier belaten. Oké, okay, dankjewel Piet voor dit moment. Straks uiteraard meer vanuit de Halen met Piet Pijper. Si me Dios bendiga la que te enseñó para que hoy puedas besarme así. Hay la que no quería querer. Está contando los días para irte otra vez. Es que tú tienes el truquito, tú tienes un no sé qué. Te tienes enamorada, bebé. Dime qué, qué hacer. Para robarte me falta un poquito, yeah Dime el plan que yo invito Si es pa' hoy nos ponemos una cita Pa' que nos parchemos dándonos piquitos Bebé, no se siente lo que no se ve Por eso quiero verte ahora Hoy este hombre te enamora, yeah Como te explico, me tienes hecho cuadrito eso ojos bonitos, yeah Ese guendito, bebé To' estás nunca soltarte Pa' quererte y pa' doy bien rico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 dat dit soort muziek, uh, krijg je soort comemos y que el tiempo decida. krijgt gewoon de zomer in je bol hè, oh, de Becky G, de nieuwe single uh, KHS, of uh, ik zal het wel verkeerd uitspreken hoor. Uh, KEAFIS? Ja, sowieso. Ja, wat doe je? Oh, wat doe je? Ja, KHIS. Oh, dat valt ons helemaal niet tegen hè. Nee, dat <laughs> nee. zei je hartstikke goed. Nou, uh, ja. gelukkig. Je kan zo emigreren ook? Nou ja, dat ben ik ook voor plan eigenlijk. Oh, dus uh, ja. ja. Maar het komt er toch niet van hoor. Dus, nee, uh, dat zijn mooie plannen. Dat zijn mooie zijn dromen. Mooie, mooie dromen. Ja. ja, de meeste dromen zijn bedrog, hè? Marco, weet je nog? Ja, maar als je wakker wordt naast mij, dan droom je ja, nog. Zeker ja, zeker weten. Ja. Nou, we hebben weer een berichtje ja. voor uh, onze lieve luisteraars. Ja, want uh, we hebben het natuurlijk net gehad over die droogte. Maar dat heeft wel consequenties, want afgelopen week zijn er twee brandmeldingen geweest vlakbij het duingebied van Zandvoort. Gelukkig bleef de schade beperkt, maar de situatie is wel zorgelijk, ja, doordat die natuur zo droog is. We bevinden ons momenteel in fase 2 van het risico op natuurbranden. En dat betekent dat het veilig is om de natuur te bezoeken, maar extra waakzaamheid wordt gevraagd. Dus terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn extra alert en roepen bezoekers op tot naleving van de preventietips. En dat houdt in. Dat u alsjeblieft geen sigarettenpeuken op de grond gooit. Zeker niet in de natuur. Want dat verhoogt de kans op brand enorm. Laat ook geen glas achter, want dat werkt als een loep als de zon erop staat en dat creëert ook vuur. Uh, Maak ook geen open vuur in of nabij natuurgebieden. En parkeer je auto niet in het hoge gras. Want hete onderdelen kunnen het droge gras doen ontvlammen. Dus iedereen wordt gevraagd om deze dingen even goed in je achterhoofd te houden. Niet te vergeten en het ook niet te doen. Uh, en... Uh... Ja, kijk uit is ja. die uh, natuurbrand. Nou ja, het is zo de... één vonkje en je hebt uh, een heel stuk natuur is weg. Zeker, de meeste tips uh, waren heel logisch uh, natuurlijk. Ga ja. niet uh, barbecuen in een natuurgebied of zo. En, uh... Ja, maar je moest maar, dus weten, ze sparen wouden. Daar wordt heel veel gebarbecueerd, oh, hoor. Okay. Openbaar, echt waar. Ja. En, uh, maar ja, je auto uh, zeg maar, uh, neerzetten en dat hij dan uh, door de hete onderkant uh, een zeg maar, natuurbrand uh, kan uh, veroorzaken. Ja. Ja. Dat was voor mij in ieder geval nieuw. Oké, okay, maar jij hebt geen auto meer. Ik heb geen auto meer. Nee, dus uh, nou, ja, voor je scooter ook, hè, de scooter. hete uitlaat. Ja, of, ga ja, dan maar, ja. Kom dan maar eens per ongeluk met je, met je velletje tegenaan. Moeten we ook He? niet doen, Dolly. Mag ik nog één klein dingetje ja, zeggen? Ja, tuurlijk. Want oh, we mogen zo trots zijn in Zandvoort, jongen. Want bij de European Cup uh, judo in Berlijn... hebben de Zandvoorters Morris... zijn broers Morris en Tijn Swiers, flink gestreden voor de Zandvoortse eer... Morris die eindigde als vijfde bij, uh, bij de toernooi. Wat, wat natuurlijk op zich ook een fantastische uh, prestatie is. Daar, zei, daar hoeft hij helemaal niet uh, zich voor te schamen. Maar, maar, maar, maar, daar komt hij. Zijn broer Tijn die wist de gouden medaille in de wacht te slepen. Wauw. Ja joh. In de finale was de Letlander Pabertsis zijn tegenstander. En het werd een hele spannende tweestrijd. En de golden score was nog maar net ingegaan. toen Tijn een einde maakte aan de wedstrijd. door een harde Wasari uit te delen. Oh, dat lijkt me ook zo heerlijk. om iemand eens een hele harde Wasari uit te delen. Heb je een bepaalde ja. persoon in je hoofd dan, als je dat zegt? Of, uh... Nou, nee, ik moet eerst nog even kijken wat het is. Want uh, ik weet niet. Uh... Ik ga eerst kijken wat een nou, Wasari is, is. En dan dus ga ik bedenken wie is. Volgens mij is het is niet heel lief uh, in <laughs> ieder geval. <laughs> nee, hè? Nee. Nou, in, zo in ieder geval het niet. is het wel zo dat uh, daarmee Zandvoort weer een kampioen rijker is. Kijk. En dat, daar mogen we toch met z'n allen hartstikke trots op zijn. En ik zou zeggen, gefelicite gefeliciteerd Tijn met deze prachtige zegen. Zeker weten. En wij zijn uh, trots op Zandvoort. Absoluut. Zeker weten. En uh, lekker doorgaan uh, zo. En dat zijn uh, mooie berichten die wij zo op de zaterdagmiddag voor je hebben. En dat krijgen we ook weer zien uh, in uh, de Zonseestrand zomer. En uh, lekker genieten hier in onze eigen badplaats Zandvoort aan Zee. Dream Bit. Nou, die single die ken je waarschijnlijk nog van de heel geleden. Hier is Zandvoort. Het is leuk November Lekker naar Zandvoort, Anderzee. Je hoort in de Pasadena Dream Band. We gaan even een lekkere gauwe oude voor je draaien. Wat dacht je van deze van The Birds? Hey, Mr. Tamparine, play a song for me. I'm not sleeping and there ain't no place I'm going to. Come me in the jingle jangle morning I'll come following you Take me for a trip upon your magic swirling ship All my senses have been stripped And my hands can't feel to grip And my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for it to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. To go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy yet. There ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song. Jingle, jangle morning. I'll come following you. The Birds De beurt uit jaren zestig en uh, Mr. Tambourine Min. Lekker zo, hè? De zaterdagmiddag. Nou, het is nu zit er alweer op, hè, Dolly. Ja, gaat weer snel, hè? gaat weer heel snel. Zodadelijk zijn we er ja. nog twee uur lang. Zo is en uiteraard gaan we ook een voetbalwedstrijd van vanmiddag in de gaten, hè? Edo-SV Zandvoort. Waar het net al 0-1 stond, dus een lekker begin zo voor uh, onze Zandvoorters. Dan laten we hopen dat het zo blijft. Nog één wedstrijd te gaan. En dan zijn we in ieder geval van die uh, dreigende onderkant uh, af uh, van de competitie. Het zijn wel spannende geen... eindsprintjes he, met het voetbal voor, uh, voor menigheen. Ja, eigenlijk lijkt het <laughs> ja, daar wel op. Uh, voor Zandvoort en voor Ajax met PSV uh, dat gedoe. Oh. Uh, nou. Alles zit zo dicht uh, bij elkaar. Hoe zit het met de eindsprintjes van de, van de Formule 1? Uh, krijgen, oh, daar krijgen we straks van uh, Randall Lawson over te horen. Zeker, natuurlijk. nou dat gaat weer een mooie strijd In worden naar uh, e Imela.